Steun de Grasburger organisatie en stem vandaag nog op grasburger.nl. Reizen mensen! Kaarten, cd, cvd, deze Week. Het 3FM Prijzenfestival. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. Uh, hallo? Hallo? Hij, hij loopt al hoor. Nee, sorry. Eén seconde, ik moet even dat lampje verwisselen. Anders zie ik niet wat ik hier moet lezen. Oké. Zo ja, goed, ik ben er. Nou, ik heb dan droge bek. Even een slokje. Goed. En nu, extra weekend. MBS. in de put. Carlikens hoorde je aan het begin van de derde uur van Extra Weekend. Het is namelijk 7 over 9. Ja, de tijd vliegt als je, als je lol hebt. Zeker nou. als je een gansen bent. <laughs> nou, is er vandoor. Ja, jammer hè. Die, die, die trok het echt niet meer. Nee, die, die had echt zoiets van, nou, nu is het over. Kijk, en we, we vonden het al heel erg gezellig dat ze er was. Maar uh, uh, wat dan, we, we, we, je, je kunt het succes, de geslaagdheid van een uh, klik tussen gastheer en gast, kun je uh, uh, afmeten aan het afscheid. In het begin is het, hallo ik ben Tanja, hallo ik ja, ben ja, Michiel, hallo Gerard. En met een handje. En ja. ze ging weg en we kregen drie zoenen. Allemaal ook. En toen viel er nog extra hard een kwartje bij ons. Een heel hard kwartje. <lacht> wat ruikt ze lekker. Hè? Ja, ik, ik, even tussen ons. Tanja Eers, zij, zij ruikt naar de lente. En ik kijk naar buiten, ik zie bladeren voorbij. Ik hoor Damien Rice-achtige klanken in mijn achterhoofd. Ik denk, oh nee, herfdeprim. Er nou, is er op zich niks mis en... met Damien Rice-achtige klanken? Nou, nee, nee maar... ik, ik snap dat je de illustratie wil maken, maar even, hè? Ja. Sorry. Maar in ieder geval zeg ook even naar de lente en dan had ik even behoefte aan. Hm. Lekker hè? Ja. Ja, ik heb er echt zin in. niet uh, heel korte broeken, een t-shirt. Heerlijk. Oh, lekker. Hé, hey, je erbij? Oh, nou, echt. Ja, uh, gooi de barbecue maar aan hoor. Een je het de thuis. Nou, precies. Nou, het was toch ook gewoon 20 graden lachen deze week. Ja, oh, de, ik, ik ben ontregeld. Ik ben ontregeld. Ik weet het niet meer. Ik heb echt zin in. in, in uh, meer inderdaad in een paasboom dan in. Uh... Ja, maar dat klopt ook iets. Dus hebben dus vor, vorige week heb ik al gezegd dat de herfst later in gaat vallen omdat uh, de bomen van de leg zijn. Ja. Want de bomen vallen niet uit. Dus straks zitten we in januari en dan krijgen we ineens nog een, een, een, een hele heftige blad onze over je heen. Oh man, daar wil je niet blijven. Daar word je niet goed van. Uh, wat gaan we nog doen is de hamvraag. En het antwoord erop is gelukkig voorradig. Namelijk zometeen een nieuwe aflevering van Operation DJ Sandstorm. Nou, die is aan het mixen geslagen, jongen. Die heeft weer een paar platen achter elkaar gezet. Dat is ongelooflijk. Daar ben je bij kan ze niet goed van. Nee. Uh, is er nog meer Gerard te beleven? Oké, okay, nou we, uh... hebben, we hebben. Ik stel <laughs> even. Jij zit net zo heftig natuurlijk als ik, hè? Nee, nee, nee. We hebben ook nog uh, namelijk uh, ons ringtoonspel. Oh! Ja! En daar um, zijn weer prachtige prijzen in te winnen. Uh, te weten. Ik heb echt geen flauw idee. Niemand. We hebben er geen, uh, geen Nou, een, een nou het een, komt goed. Een, een goede film, Absoluut. een DVD. Ik ja, heb een goede ik, DVD. Ik heb denk je nog wel een extra exemplaar van uh, De Kleine Zeemermin. Me Zit iemand daarop te wachten? Nee, niemand. Niet? Nou ja, dat is een hele mooie film hoor. Kijk maar aan mij hoor. Ik heb een uh, film ja. uh, met naakte vrouwen erin. Ja, je... ja dat gaat dat Zemiermien toch mien voor. Een minder verklede vrouwen. Nou, weet je, we komen daar straks ja, achter. dat komt allemaal geval... goed. We, we hebben een, een prijs. Spel. Ja. En ja. Uh, wat we ook zeker niet moeten vergeten... en ik was het toch eigenlijk al bijna weer... Ik zou kijken wat ik voor je kan doen. En dan ben je me toch met te snel af. Ja, ik, was, ik dacht al dat ja, je aan het hele gaat zoeken... Je, je wist dat ik dat, uh, dat ik dat ding ging zoeken. En ik ben... Ja, nou, ik heb hem hoor. Dat heeft even geduurd, maar daar is hij dan. Dus uh, wat gaan we zo meteen ook weer doen, Gerard? Ik zou kijken wat ik voor je kan doen. Request. En dat betekent eigenlijk alle platen die nu binnenkomen de Telefoon of via de fax of um, de, postduif. de postduif of, of de uh, via de sms. Die schrijven we even op. Om het even op zijn Belgisch te zeggen. Die gaan we even opnoteren. Ah, ja. En uh, dan gaan we straks uh, allemaal op één printje. En dan gaan mijn vinger langs oh, al die requests. Oh, ja, die vinger. En als jij dan uh, stopt, zegt, uh, Veenstra, en, en mijn vinger stopt bij een plaat. Die plaat gaan we draaien. En mocht jouw plaat daartussen zitten, dan bellen we je meteen terug, want dan wil je namelijk een zogenaamd. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen! T-shirt. oh En, en um, dan draaien we natuurlijk ook jouw Ik zal kijken wat ik voor je kan. Request. Dat is toch mooi. Dus uh, dat is echt, uh, ja, ja, dat ligt er niet om. Uh, ik zag je net nog wat van de scheuren. Wil je dat nu al delen met de mensen thuis? zeg je, nou, ik wacht er nog heel even mee. Want La, ik moet ja. eventjes het eventjes tot mezelf door laten dringen. Ik wil eerst nog even tot mezelf door ja? laten dringen. Want ik, ja, ik vind dat ook mooi cliffhanger. Ja. Ja. Dat, is, dat is inderdaad een goede. Maar waarom heb je die badmuts op? Nou, omdat Film My Little Bad Kuip. Ik denk, nou, misschien <laughs> ja. hè, het is het goed voor Als, de feeling. Beter dan van die Vlaamse versie Film My Little Girl, hè? <laughs> ja. City for a day. You took me southwards on a plane and showed me Spain or somewhere. But in Dance. Do you really like me? Hey, show some love. You ain't so tough. Maar gewoon echt die ene keer. Film my little girl, zei Michiel Erg, Veenstra he? vorige week. Oh, <laughs> my little girl ride up. Yeah. Nou, uh, right up weet right. je wat voor feeling jij had? Maar het, uh, het nou ja, laat maar. Maar um, wel een goed liedje nog steeds. De feeling, ik zit te wachten op de volgende single. Want wat wordt dat, weet je dat al? God, dan ben ik de titel weer kwijt. Never be lonely. Dat is Never be lonely Never is dat be natuurlijk, hè? Holy! Fijn dat, dat iemand van de Platamaanse hiernaast zit ook Dankjewel, meneer van de Platamaanse Ga Graag gedaan. Hey. Het is uh, een goed idee ook, uh, mooi dat ding. Uh, Twelve steps and home. Yes. Ja, <laughs> <laughs> dat, dat, dat wist u natuurlijk al. Dat wist ik al. Dat had het al, inderdaad. Uh, nou goed, uh, ik zal kijken wat de voor ik het wens lopen binnen. Maar kijk eens eventjes. Ja! Twee platen over negen. 3FM, Serious Radio. Operation DJ Sandstorm. Nou, Sandstorm is er weer voor gaan zitten, lieve luisteraar. En die heeft voor u heeft die een prachtige mix gemaakt met Dane von de liedje. Sandy Thumb, I wish you was a punk rocker. Frankie goes to Hollywood met relax, Waves, open your eyes, Snoop Dogg. Signs. Sugarhill Gang rappers Delight, like Stone. You had me play that funky music from Wild Cherry Muse. Supermassive black hole in the mix. When the head of state didn't play guitar, now everybody drove a car. When music really mattered and when radio was king. And the countants didn't have control and the media couldn't buy your soul. and computers were so scary and we didn't know everything. Dat je er allemaal niet in... even geschreven. Nee, het is uh, niet beter. Wow, Sandy Thumb, I wish you was a punk rocker. Frankie Goes to Hollywood, Relax, Grano Apes, Open Your Eyes, Snoop Dogg, Signs, Sugarhill Gang, rappers the Joe Stone, You Had Me While Cherry played that funky music. A Muse, Supermassive Black Hole in the mix. DJ Sandstorm. Wow. Doe je toch weer goed? Elke maand, uh, week is het hè? Elke week weer? Elke week weer. Ja, even, even. Yeah, hoe, denk, ja. hoe denk je dat hij zich voelt? Ik denk uh, dat hij uh, nu een sigaretje opsteekt hoor. Ja? Ja? DJ Sandstorm. Ja. Hij luistert elke week, uh, kreeg je net een fax over. Ik, luistert hij? Ja. Hey. Hallo DJ Sandstorm. We vinden je uh, kick de bom, yeah. DJ Sandstorm. Echt vet. Echt, echt lol. DJ Sandstorm is echt vet. Hey, kijk eens even naar de, de klok, uh, Gerard. Oeh, is het al negen voor half tien? Zeker wel. En dan is het nu echt hoog tijd om dan toch even met het uh, vaderlandse volk te delen. Ja, dat wat is Wat jij uh, zojuist hebt uh, opgeduikeld. Want ik vond het toch best wel. Uh, Interessante nou, informatie. Ik zat vanmiddag even lekker op mijn uitgebalanceerde Jan de Boevries sofa... Eh, met een laptop op schoot... en dan ga je eens even kijken wat er in de wereld gebeurd is. Er blijkt trouwens verdomd weinig gebeurd te zijn... los van het feit dat dit mij opviel. Duo-douchen, Michiel. Duo-douchen wint aan populariteit. Is dit een oneerbaar voorstel, Gerard? Eh, uh, nou... Ah, Moet die zijn... neus haren. Nee, oh goed. Vooral dertigers mogen graag. Dertigers. Mogen graag tijd met hun partner onder de douche doorbrengen. Of het bad induiken. Zo blijkt het een onderzoek. Ik, ik, volgens mij vallen daar wel gronden bij als je bad induikt. Zo. Er is een onderzoek geweest uh, onder 570 Nederlanders. Uh, voor ruim 2 miljoen Nederlanders is de badkamer nog steeds nadrukkelijk. de ontmoetingsplek in huis. Jij vraag me ook af, is dat die dame die in die ja, badkamer is? De, de, de ontmoetingsplek in huis. Ja. Komt u hier vaker? Ja, Hallo. de no, ja, ja. mooie tegels, hè? Ik, ik zie dit toch niet gebeuren. Dat Hoe het, is de man uh... in the mirror? Gaan ik u een drinkkaart <laughs> doen? Nou, lekker. Doe ze mij maar een uh, cappuccino. Niet lucht! <laughs> nee, dat soort dingen. Maar ja, het, het leuke is dat, dat betekent dus dat naast het gezellig douchen of badderen... de badkamer ook steeds meer de plek is waar de ergernissen toenemen. En dan komen we toch op die neusharen, of in ieder geval na, uh, haren, haren in het putje. Oh, dat is ranzig, hè? hè? Oh, en ik ben altijd een lul. Hoezo? Nou, ik, ik verwijder ze altijd. Ja, oh, jij douche na je vriendin, begrijp ik. Nee. Ja, vooral als ze net de haar geschilderd heeft. Ja. En, oh ja, doet ze dat? Nou, ze af en toe. Hoe is dit niet? Ja, vrouwen met uitgroei, je oh, kent het wel. Nee, de ergernissen. Wat zijn nou er er voor? Oh, de, de ontmoetingsplek is de badkamer. Ja. Ja. Yeah. Dat mensen samen douchen, dat, dat trek ik niet helemaal. Wat vind jij namelijk een ergernis daaraan? dan? Wat is dat? Nou wil ik even het warme water. Nee, nu ga jij eventjes aan de kant. Want ik moet ook even onder het... Onder het je hebt, de straal is niet groot genoeg. Nee, terwijl je zo'n hele brede hebt. Ja, dus ik dan, hè? He? Ja, ja, ja. Dan dus kan er maar straal liggen, maar... <lacht> uh... <lacht> nee, maar het is wel, uh, het is wel waar. Weet je, ik ga nou douchen met mijn vrouw. Want uh, zij doucht altijd warmer dan ik. En ik trek, ik trek die warme douche. Het is te warm. Dat is ook zoiets, ja. Dat jij er rood onder vandaan komt. Ja. En dat zij zegt, oeh, frisjes. Maar zij komt altijd helemaal, als een tomaat komt ze onder de douche... Van, helemaal rood, van <laughs> zo weer gedoucht. <laughs> ja, heerlijk was het. Ja. Nee, uh, we, we hebben het al eerder een keer hierover gehad... dat uh, mensen onder de douche hele rare dingen doen. Want uh, s ochtends eerst wat ik doe onder de douche stap, Anders word ik niet wakker. Ja. En dan neem je je leven even onder de loep. Dat doet iedereen. Iedereen onder de douche staat en die gaat even nadenken van... na. Hoe zit het eigenlijk in mijn leven? En, uh, hè, heb ik het wel naar mijn zin? En, en wat er ook gebeurt is, uh, mensen gaan schoonmaken. De oudere mensen gaan voornamelijk schoonmaken. De, de jeugd heeft als seks. Je, als je onder de douche staat? Ja. Ja, ja, mensen van boven de 50 gaan er dan... Gaan ze de... met een de douche onder? Ja, douchegordijn, hé, hey, daar zit allemaal schimmelvlekken. Laat ik dat dus even wegpoetsen. Nou, dat soort dingen. En de jeugd, leest hier mensen onder de twintig... die um, hebben seks onder de douche. Ja, maar die gaan toch niet alleen maar met elkaar douchen? Ze masturberen ook onder de douche dan. Ja, echt? Dat, dat denk ik dan. Nou, ik... Dat... Ken, ken, ken je American Beauty, die film? Ja. Die begint met uh, een man, die, uh, de, de, de Kevin Spacey, de hoofdrolspeler... Ja. dat hij staat te masturberen onder de douche. Hij ja, tenminste één hoogtepunt op de dag. Ja, dat was inderdaad zijn ja. hoogtepunt van de dag. Inderdaad. Ja. En dat was ook... Heb je Gooise Vrouwen gezien, de eerste, nee, de eerste nee, seizoen? Nee, dat heb ik even helemaal gemist. Ik kan Talpa nog steeds niet terugvinden. Nee, hij komt bij dan naar de porno. Moet je eerst langs de porno's en dan heb je Talpa. Ja, is voordat dat. je daar over... Dat is het toch best een drempel, ja. he, die porno. Ja. krijg je nog kinderkanalen en zo. Nou, in ieder geval, um, daarin gaat een van de mannen van de vrouwen van ja. de, dus de Gooise vrouw gaat dan. Elke ochtend begint hij de dag niet met een dansje, maar inderdaad <laughs> met, met, een een, met een persoonlijk zwansje. Hoogtepunt oh, onder de douche. Ik de dag met een zwansje. <laughs> dat is mooi. mooie. zou ja. ja, gil moeten hebben uh, eigenlijk. Wat een idee die we even in de lucht werpen. Maar dat, <laughs> hoppa. Is, uh, hoppa. Uh, maar dat is dus. Uh, yeah, het is zo. Blijkbaar uh, gebeurt dat. Ik vind het te warm. Daar. En, en jij overpijnst je leven als je onder de douche gaat staan? Ja. Ik denk altijd, wat is er ook alweer allemaal aan de hand? In mijn leven. Echt waar, joh? Ja, dan pak ik de zeep. Die valt dan. Kijk ik achter me, is er niemand? Nee, <laughs> dan pak je hem op. En dan ja. pak ik hem pas op. En je moet altijd eens even uitkijken wat er aan de hand is. Je weet het niet. Ik weet het niet, hoor. Uh, 3FM, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Met wie? Hallo. Ja, ik wil even reageren op jullie douche met, uh, met je vrouw. Op de douche. Ja, ja, ja. Hoe zit dat? Er is toch niks lekkerder? Hoe weet jij, hoe weet jij Jan, dat er niks lekkerder is dan een douche met onze vrouw? Sorry? Hoe weet jij dat er niks lekkerder is dan een douche met onze vrouw? Nou, nee, met jullie vrouw niet. Maar met mijn vriendin uh, doe ze ik regelmatig samen, liefst. Alleen maar. Alleen maar? Alleen maar, ja. Ja, tot... je moet ook ja, eens een keer een ja, hapje eten gaan. Ik moet af en toe een hapje eten. Ja, ja. <laughs> dus maar... jij, jij wacht ook tot ze thuis is met douchen? Ja. ja. Die lucht! <laughs> Jolly, ik hoor niks meer, Zal Oh, niet hadden. Heel gek is dat. Ja, maar heb je dan uh, nergens uh, last van uh, inderdaad dat de een het water warmer wil hebben of dat je helemaal geen water hebt omdat je niet goed onder de straal staat? Nee, dat heet eerlijk delen. Wauw, wat een eerlijk mens ben jij? Ja. Goed, zeg. We vinden het gewoon geweldig samen onder de douche. Ik wil ook elkaar wassen. Nou, wat wil je nog meer? Nou, <laughs> ik, uh, ik kan me voorstellen dat er dingen zijn die ik niet wil wassen, die ik niet zou willen wassen bij mezelf als ik een ander was. Uh, nee, ja? maar hoeft toch niet? Dat doe je dan gewoon lekker zelf. Ja, dan heb je dus toch weer die privé-tijd nodig onder de douche. Ja, en dan draai je even om. Op ja, pak je een, een handdoek, er, word drijfnat. Daar ook staat te wassen. <laughs> ja, ook ik, ik vind het, het zo'n gedoe. je bent, uh, vrienden van elkaar, vriendinnen, en vrouw, man. Dan. dat bocht. Ja, maar ik. Ik, ik, ik vind het zo'n gedoe. En dat geldt ook voor dat boek wat jij vorige week weggaf, Gerard. Dat uh, Kama Sutra boek, dus oh, ja. al die standjes erin. Ik ja. vind het zo'n gedoe. Ik vroeg als ik douche wil ik gewoon met een, een washandje over mijn gezicht. Ja, ben jij type washandje of niet? Nee, nee. Ja, zeker. Ja, ja, ik wel nou. Jij ook of niet? Uh, een washandje? Die... Een washandje? Draag je ook nog ja, een hemd sorry. boven je onderbroek? Ja, ik, vind, ik, ben opge ik ben opgegroeid met een washandje. Ik gebruik echt geen washandje, De hoor. onvermijdelijke washand. Altijd. Washandje is washandje is Als je ziek bent, dan leg je een koud washandje op je voorhoofd. Maar de, de wassen met een washandje heb ik in jaren niet gedaan. Ik leg een hele andere dingen aan mijn voorhoofd als ik ziek ben. Ja, dat uh, is wel weer dan. genoeg dan, hè? Goed. Nou, uh, in ieder geval fijn dat jij even belde. Ja, dankjewel. En, en uh, lekker douchen dan, hè? Ja, inderdaad. Ja, straks. Ik voel Dag. die straal als dromen. <lacht> Dag! Dag. En deze man zingt er ook over. Save the bathroom, hè? Ja, dankjewel. John Danger!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 Say, say om jou hier op los te zien gaan. Uh. Ja, jongen, ik sta te stuiten hier. Ik weet niet waar het vandaan komt. Nou, ik weet het, maar... Hè, lekker. Blan on the gang en... Kun je dat ook met het bestellen? Eh, dat is... Het klinkt toch wel strakker op plaat. Ja, vind ik okay, ook. Ik weet niet Ik wil hier niet lopen dissen verder of zo, maar. Maar daarvoor John Legend. En och, wat een mooie plaat. Save Room. Mail! Ik had ja. een mailtje net watje. je voorlas. Ja, ik denk, laten we het ook gelijk even doen. Dan, dan laten ze gewoon even een bandje meelopen. Dan ben je er vanaf. Een, een mail? Ja. Oh ja, oh ja. <lacht> ik krijg een uh, mail van ene Tom. Tom Bleker. Tom! En die zegt, hi Gerard, alles goed. Ik ga binnenkort een nieuw radioprogramma maken. Ik had een vraagje. Zou je iets kunnen inspreken voor mij? En dan krijg ik tekst. Zal ik dat even doen dan? Ja, maar zal ik even... Uh, hoor. Dan Tom, zal ik, ik hoop even... dat je een cassettebandje hebt meelopen. Ja. Hallo, ik ben Gerard, ik ben en ook ik luister af en toe naar Radio4U. Waar zit het dan? Dat is één. De tweede is: nee, maar, het is donderdag. Waar zit dat? Radio het staat net hoor je zo. O. Het is donderdag, drie minuten over vijf. Vanuit de studio van Stadsradio Almere is dit Radio4U. Met vandaag. Jij komt nog in Almere? Nee. Hoe kun je er naar luisteren? Weet ik veel, ik lieg toch? Is toch kul? Radio op zijn Engels. Nou, Wat? Ja, dat staat eronder. <laughs> dat is radio. Radio for you. Nou, bij deze, mijn werk is weer gedaan. Prachtig. We kunnen eruit. natuurlijk kan naar. Uh... Dat is nog 5000 euro. Ekdom BV. Meer informatie op www.ekdom.nl. U kunt ook kijken op Teletext, pagina 704. Dan ziet u de meerdaagse verwachting. Maar u kunt natuurlijk ook altijd de plaatselijke de politie bellen. Eh, uh, het is de <laughs> tijd voor, hè? <laughs> ja. Het is tijd voor... Uh, waarvoor het ringtoonspel! Uh, het ringtoonspel! Oh, Oeh, die is moeilijk weer. Um, hij, is, uh, hij is bijzonder pittig zelfs. Ja. En je, hij is zo moeilijk. Je hebt, je hebt echt geen flauw idee wat, uh, wat erin zit, hè? Nou, ik ken ik je hem wel eer, alle eerdere opgaven. <laughs> waren zo verwarrend voor mij dat ik echt dacht... waar gaat dit heen? Nou, waar, waar gaat het om? We hebben twee willekeurige tieners tegen de stro, uh, straat gemapt vandaag... en hun uh, mobiele telefoons <laughs> naast elkaar gehouden. Ze zijn synchroon gebeld en dat klonk als volgt... En ze staan allebei in de, in de mega top 50? Het zijn allebei gigantische hits! Oké. Okay. De vraag is nu: uh, heb jij enig idee welke twee platen dit waren? Zo ja, uh, laat het eventjes weten. Ga je of, aan mij nu? Nee, kijk. Oh, en de luister. Even bij de mensen thuis. 0909-1336, 0909-1336. Nou, hoor je dat... Ik heb het echt de hele week al gehad, zo rond zes over half tien. Dan ging de snotconcentratie voor. Hem. Nee, nee, nee, hoor, hoor je dat ik, dat ik dichthoop, dat ik nasale klink nu? Wat heb je gegeten dan? Ik ben, ik ben al zes maanden verkouden. Hoe kan je chronisch? Ja, ik denk het. En het zal wel een allergie zijn. Ik hou nog steeds een beetje op hooikoorts. Maar ik ben nog steeds geen allergietest gaan doen. En zo. Ik weet niet wat het is. Maar al het is... zes maanden. Hoe lang werk je hier? Eh, uh, nee. <laughs> oh, nee, nee, nee. dat is nee, nee. Oh, no. Ik ga al. Nee, nee, nee, nee. nee, Blijf. Nee, hey, ho, ho. Giel Veenstra loopt nu de studio Ik voel me het gewoon af. Ik kan me voorstellen dat je misschien... niet zo lief. Misschien ben je allergisch voor uh, die speaker daar. Of uh, ja, nee. is het met Deo? Ik, uh, ik weet het niet. Ik heb je wel wat door. Jij wil mij weg hebben. En dan ook uh, met Gerard elke avond. Je wil gewoon die hele zender overnemen. Nee. Daar ben ik er gewoon niet op gekleed, man. Ik heb een zwart shirt aan. Nee, dat is ook wel zo. Uh, nee, ik weet, het, ik, ik weet het nu. Ja, ik weet niet wat het is, joh. Dus, uh... Nou. Ik heb mijn hond gelukkig ook al langer, dus dat kan het ook niet zijn. Dat misschien is dat het, van... het Nee, ik zeg het, dat kan het niet zijn. Is het dat berenvel wat voor je open hart ligt? Ja, misschien ben ik wel alleen voor mijn neushaar. Ja, nou, nou, dat is het. Dat is het, nou. dat is het gewoon. Dan gaat de hele zin, een soort rode draad hier in het programma De Neus. Drie, even goedenavond. goede Nou, wat ben Oh. Oh. Zet even je radio uit als dus je wil. Ja, zo beter? Ja, ja stukken beter. Wie, wie was je ook alweer? Met Martijn. Martijn! Hallo heren. Enig idee welke twee platen er door elkaar zaten in die ringtone mix? Nou, eentje dacht ik dat, dat Panic in de disco was. Welke, nou. eigenlijk? En die andere, ja, dat is een goeie. Die weet ik niet. Maar welke, welke van Panic in de disco dan? Um, die eerste. Ja, die eerste. Ja, die derde was het niet. Oh, is niet de goede titel. Nee, is niet goed. Nee, oh. nee, nee, nee, nee. Nee, nee dan, heb je, dan heb je dus geen één goed. Nou, is ook een prestatie eh. aan zich. Dori Gaan we even verder kijken, Martijn. Oh, Oké, okay. weekenderen. Ja, hetzelfde. Bye-bye. Heyo, 3 goedenavond. Met Frans. Frans! Volgens mij was John Legend met Save Room. Eentje. Oh, dat gaat al lekker lijkt me dus niet. niet. Nee, nee. ik heb de disco, zou dan misschien het betere is je doen. Ja. Ja, die eerste is binnen. Nu tweede, ja. zou ik, die tweede zou ik echt dan niet weten. Dus dat betekent dat je bij deze wat geef we eigenlijk weg? Oh, ja, die oh, T-shirt, uh, T-shirt oh, Dommie, een DVD-pakketje. Oh, een DVD-pakketje. Ja. Je hebt een half-DVD-pakketje gewonnen. Je krijgt de hoesjes. Ah, ja. ja. Ja, ja. Wat ga dan je, je ermee doen? Ja, dan ga je het downloaden van mensen met Oh, toe. ja. Dat is een slimme jongen, dit. Ah. Nou, het is nog niet helemaal goed. Nee? Ik, uh, ik stel voor dat we nog even gaan kijken of iemand die tweede... Wacht, wacht, wacht, uh, voordat die plaat... Ik sta nog even, ja, uh, toet, ah. toeter, toeter, De eerste is uh, Panic at the Disco, But It's Better If You Do. Maar het gaat om de tweede, en die hoor je aan het eind wel een beetje. Oh ja, dat jullie aan het einde een beetje hoort, staat er geen zak van. Luister dan. Oh, ja. ja. Nee, nu hoor ik hem. Heer, ik hoor nou, hem ineens. 09091336 heeft u net zo'n absoluut gehoord als Gerald Ekdom. Kom dan werken bij 3FM. Ik ga binnenkort toch weg, nee. Um, uh, nee, blijf dan toch gek. En We geven de, de DVD zelf nog weg. De hoesjes hebben al onderdak gevonden. Nu de DVD zelf nog. 09.09. 1336, tot die tijd. Morningwood! Uh, sp oh, ja. <laughs> Spannend muziekje. Collega's, Ga zo door. Van harte. Oh. Sympathiek. A en In het hele land zorgen sneeuwbuien voor kortstondige gladheid... en vooral op lokale wegen blijft sneeuw nu even liggen. Nou, oh, dat had je toch niet verwacht? Ik, uh, ik sta echt stijf van verbazing. Uh, Morningwood. Heb je toch gelijk met je dennennaal? Ja, zie je Ik zei het toch. Toch wel, hè? En... Ik snap er helemaal niks van, maar waar komt die verkeersinformatie van... okay, Ja, Ik kreeg een, uh, een klipperend lampje. Dat betekent dat uh, De Haag zich meldt met uh, de laatste verkeersinfo. sneeuw. Ja. Is dit, dit, dit, dit is toch het, dit, bizar. Nee. Dit. dit is niet biologisch meer, dit is bio-onlogisch. Het, het, het, het, het weer is echt in de war. Bordel, op het ene moment hebben we de, de hersbladeren die vallen op je, je hartstens... Dus en moet je uitkijken, voor de eikels. Nou, oh, die gaan ook dwars door je... De, ik heb een partij deuken in mijn auto, jongen. Echt waar, joh? Dat is, je, dan rij je dus gewoon lekker door een straatje heen. Onder de Hilton door. Dan, nee, dan, dan, <laughs> dan hoor je echt zo'n eikel vallen. Dus ik zeg tegen iemand, wil je dat ja, nooit meer? Maar uh, sneeuw dus, uh, heb je je vriezer open laten staan? Is dat het probleem dan? Ik nee? heb geen flauw idee. Het, uh, t, t, t, nee, het verbaast me eigenlijk ook niet. Want dat was het, aan de ene kant heb je die hersen en dan is het 20 graden. En voor je het weet... Uh, ik, ik loop al wel een, een week of drie in mijn winterjas. Nou, ik, ik, ik zeg het al, ik zei het al, ja, ik zeg het gewoon nog een keer. Je kunt je op dit land niet kleden. Nee, is nee. Dat gewoon waar. Het kan dat niet. Dat is gewoon echt waar. Maar goed, ondertussen. Oh ja, maar, uh, euh, het, uh, zou ik nog één keer laten horen dan voor de vorm? Nou, een klein stukje dan. Nou, klein genoeg? Ja, prima. Fantastisch. Drie vijf, een goede avond. Goedenavond met Anne Bosman. Anne! En? Veenstra, Veenstra. En, en? Gerard Ector. Ja! Een ovatie. Wat zegt u? Dat, dat je een zittenovatie krijgt. Oh, ah, dankjewel, dankjewel. En dat je zo lekker licht danst. <laughs> Op zware muziek. Nou, ik zit op dit moment. Dus. Maar mag oh. ik het antwoord geven op jullie vraag? Dan ja, nou, zijn we er nou, af. Nou, uh, ik dacht dus uh, Panic at the Disco in It's Better If You Do en Promiscuous Girl. Van uh, Timberland en Nelly Fortado. Waar, wow, nou wat een wat een totaal, uh, wat een geweldige, ook zo uh, ja? compleet antwoord, helemaal goed, uh, Arne. Wow, oh uh, vet. Ja, echt oh, wel vet. Kijk, lauw, vet ja, de bom. Kik de, de bom, Ja, dat betekent kick dat, jij bommen, in een, dat je, die de onthou even je kik de bom. De Kik de bom. Kik de bom. Ja, dat zegt, ja. zegt u toch wel, hè, meneer Venestra? Ik ben geen u, hè? Oh, je. Uh, yeah. Want anders kan je die prijs hey, alsnog. Sorry, ik kijk, uh, ik heb, uh, ja, hoe moet ik zeggen, ik vind, ik vind, Radio -maak, uh, me een bijzonder vak. Nou, dan zegt dat wel. Ik mag toch ook lijden dat ik het ooit nog een keer onder de knie krijg? Tot die tijd, een spannend muziekje. En wat heb je gewonnen? Ja, nou... Wat jij krijgt, dan, Het is ongelooflijk. Het doosje is al weggegeven. Maar je krijgt wel de DVD... Nee, je krijgt een DVD-pakketje. En daarin zitten de... Oh, je gaat al door, ja! fantastische films. Ik hoop dat je het allemaal nog kunt kijken dit weekend. Zeg Komt... al die afspraken af en doe iets met die DVD's. Komt helemaal goed. dokie. Ik vond het een hoogtepuntje aan de telefoon te hebben, Anne. Ik vind het dat... Fantastisch weekend. Ik zal niks meer zeggen. Uh, uh, uh, Gerard, hè? Ja? Even. Ik weet dat het bij mij niet is, maar word jij hier wel voor betaald? Nou, uh, zal ik even de Rabo op de lijn bellen? <laughs> ja, doe maar even. Ik kan me er niks meer voorstellen. Dan. OG, uh OG, -oh, big homie, the one and only Sick bony but the pockets are fat like Tony Subram the rock handle like Ben X2 I shake ponies man you can't get next to It's genuine article I do not sing though I sling though if anything I bling yo you sound like ringo wool like a dream for red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 En misschien je mag je niet ophouden met me Je mag me en ik ga je je mag me me me je mag niet je mag niet je mag niet je mag niet je mag niet je mag niet je mag niet je mag niet C en Jay-Z, die trouwens ge een geweldige nieuwe single Oh, die ik vond ik heel veel drijf. Ik zag het Show uh, me what you in je koffertje zitten. Dit is dan uh, Crazy in Love. En wat een uh, rechtsgeldige vraag bereikt ons net op de extra weekend uh, burelen Namelijk Burelen, zei ik. Kijk ze niet Burelen. Ja, nee, okay. uh, uh, de vraag is, wat zongen ze nou precies? I look and stare so deep in your ass. Nog één keer hoor. I look so deep in your ass. Hallo? Iemand! <laughs> Iemand idee, joh. Heel raar. Raar. Heel raar. Ik zou kijken wat ik voor je kan doen. Oh, bijna. Dat was het. Bijna. De, ik zou kijken wat ik voor je kan doen. De requesten zijn de afgelopen uur een heleboel platen binnengekomen. Het is dus bijna tijd om te houden. Nou, nou, kijk, was... Juist. En um, ik ga nu met mijn vinger. Oh, daar gaat hij weer. Langs de requestlijst. Nou, hier de van Jij zegt, stop. Stop! Ah! Oké. Okay. Die gaan we nu terugbellen. Degene die dat uh, heeft aangevraagd. Oh, dat is een leuke plaat ook. Ja, is de. Ja, dat is IG Daily met C.H.C. pak hem maar nee! vast. Hé! Uit de jaren 80. Ik ga even eens in de koffer kijken hoor. Lucas, daar hebben so Sonja. DP. Met wie? Met Sonja. Sonja! Hallo! Extra Hallo. weekend! Goedenavond. Oh, wacht. Uh... Shit. Wacht. Wat? Even. Sonja! Oh ja. Sonja. Sonja. Sonja. Sonja! Hallo! Hi. Hallo! Ik zit in de bus. Zit je in de bus? Oh lachen. Kun je gewoon even op je stoel gaan staan en heel hard... ...doen? Uh, of, uh, iets van, nee, dan word ik er bij de volgende hand uitgezet, denk ik. En ik moet er nog oh, op. Oh, dat is jammer. Okay. Ja, dan geldt van, hé hey, buschauffeur. De hele de bus, bus moet, moet plassen. Slaken. Nou ja, dat werkt. Um, uh, je had een fijne plaat aangevraagd, Sonja. Ja, dat vond ik ook wel. Daar had ik zin in. je nou, het. Ja. ja. Leuk. De feeling is completely mutual, want uh, jij zit bij deze in de... Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. ...request. Oh, ja. En ik stap nu de bus uit. Ik... Oh, oké. Okay. Nou, terwijl jij de bus uitstapt, kunnen we zeggen dat we de, en de plaat gedraaien... en je krijgt een... Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. T-shirt. Helemaal goed. Ja, Daar da, da moet je blijven. Nou, nou veel we, plezier ermee. Kom mooi Dankjewel! Je strippen zijn op. Bij ons ja. ook. En niet verder strippen, hè? Nee, ik hou het kleren uit. Oké, okay, goed zo. Oké okay, dan. Dag Sonja. Dag. En tot zover. Extra weekend. Tot, tot volgende ja. week. Ik mis je nu al. Ik jou ook. Doe je?